Net zoveel als in 2011, blijkt uit onderzoek van het Food Service Instituut. Supermarkten zagen hun omzet in voedingsmiddelen stijgen met bijna 2%. In onder meer speciaalzaken op de markt en in de horeca werd minder uitgegeven. Slechts één op de vijf horecazaken wist hun omzet te verhogen. Volgens de onderzoekers zijn dat vooral zaken die de prijzen naar beneden hebben bijgesteld... waar gratis wifi is en waar klanten gratis kranten kunnen lezen. Een gemiddeld drie gangenmenu is vorig jaar zo'n 15 goedkoper geworden. Het kost nu 27,45 euro. Op de snelweg tussen Londen en Southampton is een Nederlandse bus gekanteld. Acht mensen raakten daarbij gewond. Eén van hen is zwaar gewond, maar lijkt volgens de politie niet in levensgevaar. In de bus van een touringcarbedrijf uit Ede zaten 26 Nederlanders. De bus was op weg naar Southampton. De Britse politie zegt dat er geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken was. Volgens onbevestigde berichten raakte de Nederlandse chauffeur onwel... waarna de bus van de weg raakte en kantelde. Een oud-medewerker van het Argentijnse landbouwinstituut Inta... wil getuigen in een eventuele strafzaak tegen Jorge Zorregieta. De man zei in Caro Brandpunt dat hij getuige was... van systematische zuiveringen op het instituut. De vader van prinses Maxima was als staatssecretaris en minister... verantwoordelijk voor INTA tijdens de junta in Argentinië. Sorregeta heeft altijd ontkend dat hij iets wist van verdwijningen. Afgelopen week deden een overlevende en nabestaande van slachtoffers... aangifte tegen Sorregeta. Een onderzoeksrechter bekijkt nu of er een rechtszaak komt. In Alkmaar heeft de politie de verdachte van een steekpartij neergeschoten. De man zou gistermiddag een vrouw in haar borst hebben gestoken. Ze is buiten levensgevaar.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 Volgens haar heeft de Syrische president iedere legitimiteit verloren. Assad toonde zich in zijn toespraak tot aanhangers in Damaskus strijdlustig. Hij noemde zijn tegenstanders marionetten van het Westen... en zei dat hij alleen wil onderhandelen met Syriërs... die vreedzaam oppositie hebben gevoerd. Ook vanuit Brussel is kritisch gereageerd op Assads woorden. eu buitenlandschef Ashton herhaalde dat Assad moet aftreden... om hervormingen mogelijk te maken. Israël gaat een muur bouwen langs de grens met Syrië, heeft premier Netanyahu aangekondigd. De afscherming moet voorkomen dat radicale Syrische strijders Israël binnendringen en mogelijk aanslagen plegen. De muur komt langs de Golan-hoogvlakte, een plateau dat Israël in 1967 veroverde op Syrië en later annexeerde. Volgens Netanyahu hebben Al-Qaeda-strijders de plek ingenomen van het Syrische leger langs de grens met Israël. En ook is hij bang dat de chemische wapenvoorraad in Syrië in handen komt van radicale militanten. Al eerder zijn speciaal getrainde Israëlische legereenheden naar het grensgebied gestuurd om er te patrouilleren. <kling> Voorzitter Blatter van de Wereldvoetbalbond FIFA vindt van het veldlopen om racisme aan de kaak te stellen geen oplossing. Hij reageerde op de actie van AC Milan-speler Boateng... tijdens een oefenwedstrijd donderdag tegen een club uit de Italiaanse vierde klasse. Boateng was de racistische spreekwoorden van het publiek zo zat dat hij stopte met spelen. Zijn teamgenoten volgden hem. Politici en voetballers roemden dat statement. Blatter vindt het geen oplossing. Volgens hem moet er hard worden gestraft, bijvoorbeeld door punten in mindering te brengen. Het weer bewolkt, op de meeste plaatsen droog en het wordt vandaag een graad of acht. Morgen verandert er weinig. Alleen in het noorden maakt er dan kans op wat regen. Later in de week daalt de temperatuur en tegen het weekend is er kans op licht winters weer. Verkeersinformatie. Het is een normaal begin van de ochtendspits. Weinig opvallende files. De meeste vertraging heeft het verkeer bij Utrecht. En de langste file die staat op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkem en het knooppunt E-wijk 7 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Wat zou u doen als uw baas vraagt loon in te leveren omdat u te duur bent? Capgemini doet het, we spreken ze zo dadelijk... en we kijken waar u ondertussen uw geld aan uitgeeft en waar u op bezuinigt. Blijf luisteren. Maar eerst naar de nieuwe man op Defensie in Amerika... een van de belangrijkste posten in de regering van Obama. Want Amerikaanse president Obama maakt vandaag nog bekend... wie die wil hebben als minister van Defensie. En dat is, zoals Lara zei, een van de belangrijkste posten. Algemeen wordt aangenomen dat hij Chuck Hagel naar voren zal schuiven. Voormalig senator van de Republikeinen. En ook iemand die zowel bij links als bij rechts niet onomstreden is. We gaan erover praten met uh, correspondent Wessel de Jong. Want uh, Wessel, als die man al zo omstreden is, vertel eens... wie is het, Chuck Hagel?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 hij in de senaat Mitch McConnell Hegel hij krijgt het nog lastig. His views with regard to Iran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 dan is er toch heel wat voor nodig, wil hij die, die weer inslikken. Wessel de Jong vanuit Washington, nu hoort hem ongetwijfeld nog over Chuck Hagel. Door naar het eh, economisch nieuws, want dat mag dan een economische crisis zijn. Veel Nederlanders weigeren te bezuinigen op eten en drinken. Daaraan gaven we vorig jaar namelijk praktisch hetzelfde uit als in 2011. Dat kan allemaal uit cijfers van het Food Service Instituut. Al letten we wel op waar we dat voedsel kopen... Verslaggever Jeroen Schutteijzer in gesprek met onderzoeker Jan-Willem Grievink in een Apeldoornse koffiecorner. Ah, de warme chocolademelk. Dank u wel. Oh, die moet ik zelf maken. Kijk, ik heb warme melk gekregen. En zijn dit kleine chocolaatjes en die moeten erin. Je moet er allemaal in doen, want anders dan wordt het niet lekker. Hè? Meneer Grievink, het is crisis, maar niet in het eten en drinken. Nee, eten en drinken lijkt wel belangrijker te worden voor consumenten ten opzichte van al die plekken waar ze dan wel bezuinigen, want ze bezuinigen wel. Waarin snijden we wel? We snijden op vakanties, we snijden op de keuken, nieuwe meubels, de auto en de garage. Nou, daar besparen we honderden euro's mee, misschien wel duizenden. En dan zetten we dat om in eten en drinken. Nou ja, het is ook zo dat je van één keer niet op vakantie gaat, kun je vijftig keer per jaar heel luxe uit eten. Maar ja, niet iedereen denkt zo, maar dat is wel zo. Maar eten wordt belangrijk. Het is een soort kleine verwennerij... in de tijden dat het buiten uh, guur en koud is... en de economie alleen maar rode signalen afgeeft. Dan kun je jezelf een beetje verwennen. Dat is een lekkere chocolademelk met wat slagroom. Even roeren. Nou kunnen we op heel veel plekken eten en drinken kopen. De supermarkten hebben het heel goed gedaan vorig jaar. Dat is al langer zo, in al die vier jaar van crisis... Uh, gaan mensen massaal daar naartoe omdat het uiteten thuis eigenlijk een hoofdtrend is? Het uh, thuis gezellig en lekker maken. En daar is de supermarkt blijkbaar het meest geschikt voor als aankoopkanaal. En wie leveren in? Nou, het is de speciaalzaak in de markt. Die leveren heel veel in, in, omzet. En omdat het naar verhouding natuurlijk ook een dure besteding is. En dan gaan consumenten gaan toch nadenken over elke euro die ze uitgeven. En dat zoeken ze de goedkoopste plekken op. In Nederlandse supermarkten zijn spotgekoop. Zeker vergeleken bij speciaalzaken en bij de markt. En mensen gaan trekken daar naartoe. De horeca heeft er ook geen goed jaar op zitten. Hoewel het kan beroeren, min 1 procent. Daarbinnen is het natuurlijk wel dat die het veel en veel slechter doen. En daarbinnen zitten weer die het heel goed doen. Maar de horeca's geheel heeft wat ingeleverd, 200 miljoen. De helft van de horeca-gelegenheden draait niet goed. Die lopen echt achter. Wat zijn dat voor uh, tenten? Ja, je zou bijna kunnen zeggen de ouderwetse dorpskroegen en de dorpsrestaurants, die komen niet mee, hebben niet geïnvesteerd en die denken de tijd wel uit te zitten. Er zijn er ook veel te veel van, maar die doen het gewoon niet goed. Want 20% van de horecaondernemers, die zien hun omzet groter worden in crisistijd. Er zijn segmenten die vooral ook uh, ja, het thuisgevoel van de consument ook in hun zaak over weten te planten. En die niet te duur maken, zoals hier waar we nou zitten. Ja, hier in Apeldoorn. Ja, het is een soort koffiecorner, waar ze ook broodjes en lekkere dingen verkopen. Van s morgens vroeg, tot avonds laat. En je kunt gratis internetten, je kunt lekker even loungen, even uitrusten, je krant lezen. Tijdschriften liggen hier. Ja, dat is eigenlijk een verlengstuk van je huiskamer. En je kunt nog gezellig met je vrienden even beppen. Wie doet het nog meer goed in die horeca? die, dat noemen we een ingewikkeld woord... een hele goede prestatie voor een lage prijs leveren. Dus de prijswaardeverhouding is oké. Okay. Maar ja, tent is Van de Valk, de tent is Laplace. Dat zijn de grote bekende ketens. die doen het goed. Maar ook McDonald's doet het goed. Ikea-restaurants doen het heel goed. Maar ook de kroegen, waar je gewoon inderdaad een prettige sfeer hebt... van s morgens vroeg tot s'avonds laat. Mensen weten boeien. Een kopje koffie, een stukje appeltaart, maar op de krant lezen. Ook je huiswerk desnoods maken als scholier. Als je daarvoor geschikt voor bent... En dan uh, blijf je het goed doen. Maar de prijs is heel belangrijk. Ja, de mensen willen een voordeelgevoel hebben. Het gevoel hebben dat ze niet te duur uitstaan. Je krijgt meer dan je eigenlijk verwacht. Wat is er ook weer met die prijs van het drie-gangen-menu gebeurd? We waren de duurste van West-Europa. En daar klagen we ook enorm over. Hè? Over die hoge prijs in cafés en restaurants. Ja, daar klagen we veel over. Dat komt ook omdat de supermarkten veel te goedkoop zijn. En buiten de deur waren we te duur. Maar nu zijn we 15% goedkoper geworden. De ondernemers hebben dat echt door. Dat je goedkoper moet aanbieden. en mensen naar binnen moet halen. met goedkopere menus. En dat doen ze dus vrij massaal. Directeur Jan-Willem Griefink van het Food Service Instituut. met uiteindelijk toch nog goed nieuws. dat de gemiddelde prijzen in de Nederlandse horeca aan het dalen zijn. Vanochtend opent in de rij de vakbeurs van de horeca. Daar hoort u later vandaag onze verslaggever. Jacob Schut. hij is er ook nog even over. En een beetje aangeklede biefstuk kost heel veel geld in Noorwegen. Daar wordt het vlees duur betaald. En daarom gaan de Nooren... Naar Zweden, de biefstukken en de gehaktballen daar zijn veel goedkoper. Daar u zo meer over naar de verkeersinformatie bij de AWB Tamara Bruggemans. Het is nog steeds een normaal begin van de ochtendspits. In totaal 40 kilometer file. Wat opvat is de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt de Polderplein 4 kilometer. Daar staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is daardoor dicht... En een gesprongen waterleiding veroorzaakt vertraging op de N275 in nederweert Blerik. In verband met verzakking heeft het verkeer tussen panningen en maasbree uh, kans op vertraging, want het verkeer moet in beide richtingen over dezelfde weghelft. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het automatiseringsbedrijf Gemini Nederland wil een beroep doen op de solidariteit van werknemers met een hoger salaris. Of die wat van hun salaris willen inleveren om zo in de nabije toekomst ontslagen te voorkomen bij het bedrijf. We praten erover met de bestuurder bij Capgemini, Jeroen Versteeg. Meneer Versteeg, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Is dit een vraag aan uw werknemers of uh, een verplichting? Nee, het is een vraag. En hoe wordt erop gereageerd? Nou, ehm...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 het ontslaan van mensen. Ik denk dat we het probleem wat we hebben, het, dat is een macro-economisch probleem, ja. namelijk dat we gewoon eh, eh, eh, eh, een, naar een ander niveau terug moeten, dat we dat onder de ogen moeten zien en daar, dat we daarop moeten acteren. Oké, okay, dus er is um, ergens in het verleden in feite mensen te veel geld toegezegd en dat wilt u nu graag herstellen, maar u heeft het dan ook over scheefgroei van wat ten opzichte van wat? Nou, scheefgroei van bepaalde groepen mensen ten opzichte van bijvoorbeeld starters op de arbeidsmarkt.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 Minder bereid, uh, bereid uh, uh, die willen minder betalen voor onze diensten. Uh -huh. En daardoor, dat, dat leidt tot een bepaalde scheefgroei. Kortom, meneer Versteeg, de bomen groeien niet meer zo hoog de hemel in. En iedereen, en met name dan de duurste werknemers, moeten wat inleveren? Ja, de, de, de bomen groeien niet meer in, in, in, uh, naar de hemel. En ik denk dat uh, de kranten daar al uh, jaren vol van staan. Ja. Bent u er dan te laat achter gekomen dat u ze te lang te veel heeft betaald? Ik weet niet of we er uh, uh, uh, te laat zijn achtergekomen. Dat moeten andere mensen maar uh, beslissen. Wij hebben nu, en daar zijn we al een jaar mee bezig, een zeer uh, omvangrijk transformatieprogramma waar dit één onderdeel van is. Ja, nou, we vragen het even steeg. Omdat natuurlijk, uh, ja, dit vergt een aanpassing van uw salarisstructuur, toch? Ja. En ik denk of, we, dat om, om, of wilt u om, niet meer te veel oudere werknemers die te lang zijn doorgegroeid in hun nee, klassen? Maar dit, nee, maar dit gaat helemaal niet over oudere werknemers. Dit gaat over continuïteit van de organisatie. Dat is mijn primaire verantwoordelijkheid. En dit gaat over continuïteit van werkgelegenheid. En ik denk dat we in Nederland moeten stoppen met mensen ontslaan. Mensen die vervolgens in de WW komen... en mensen die dan een veel lagere uh, andere banen voor een veel lager salaris uh, accepteren. Dat lijkt nu gewoon de norm te zijn... Ik denk dat we daarmee moeten stoppen. Ik denk dat werkgevers een verantwoordelijkheid moeten nemen. En daar waar de scheefgroei is, die scheefgroei adresseren. <kijf> daar open en transparant over zijn. En daar met elkaar over in gesprek gaan. Ik ja, denk goed, dat dat de norm is. In het verleden uh, is met deze mensen afgesproken dat ze dit geld waard waren. Uh, maar u geeft zelf al aan dat dat te maken had met de marktomstandigheden toen. Was het wel realistisch destijds? Ja, dat was wel realistisch, maar ik denk dat de economische omstandigheden van vandaag de dag zijn helaas niet meer die van tien jaar geleden. Ja. Uh, uh, uh, dat is de realiteit, maar nou, volgens mij is dat uh, uh, al onbekend. En dan, dan, ja, dan kan je wel zeggen, ja dat is ooit afgesproken en dat willen we dus nooit meer veranderen. Maar dat is natuurlijk de beste manier om te zorgen uh, dat je concurrentiepositie uh, verslechtert. Ja, nog één ding, want u zegt van als we dit niet doen dan zullen we mensen moeten ontstaan. Is er dan wel een keus? Ja, natuurlijk hebben mensen, uh, hebben mensen keus, maar wij starten die discussies niet voor niets. Hè. En nogmaals, dit gaat over een zeer klein, dit gaat over een klein percentage van onze medewerkers. Uh, uh, en mensen hebben niet, ik kan mensen niet verplichten. Ik hou oh. me uh, ja, netjes aan de wet. Dit heb ik ook vo uh, volledig met de ondernemersraad besproken. Die steunen dit ook. Oké. Okay. Uh, meneer Verstegen, gaat u zelf ook inleveren? Uh, daar ga ik zelf niet over, daar gaat mijn baas over. En als mijn baas vindt dat ik moet inleveren, dan zal ja, ik daar gesprek met hem over maar wacht hebben. Maar even, wacht even, want u gaat dit vervragen aan uw uh, werknemers. En uh, u gaat niet uit uzelf al wat inleveren. Hm, misschien is het een mooi signaal als u dat zelf ook doet. 10 procent? Het, het, het zal een, een, een mooi signaal zijn. En als mijn baas vindt dat ik dat moet doen, zal ik daar mijn, mijn, mijn baas over praten. U voelt gebruiken. daar niet meteen een eigen verantwoordelijkheid, begrijp ik. U zou dat niet uit uzelf doen, bedoel ik. Nou, ik denk dat het niet zo in, in belang is om over mijn persoonlijk salaris uh, uh, daarover te spreken. Oké, okay, duidelijk. Bestuurder okay. bij Capgemini Nederland, Jeroen Versteeg. Dank u wel hoor. Graag gedaan, goedemorgen. Oh, De helderder is Maino Remmers. Hij praat met vissers, vissers die vaak boos waren op Brussel. Maar Brussel's beleid lijkt wel te hebben. Gewerkt, Mino. Ja, ze zijn er wat dat betreft uh, redelijk tevreden over. Aan de andere kant, de visafslag in Den Helder waar we nu staan... was vroeger twee keer zo groot. Ja, de, toen was de vloot ook twee keer zo groot. Dus, uh, er is krimp geweest, er is een zoals bij de boeren. Er is een aanzienlijke krimp geweest. Ongeveer de helft van de Nederlandse vissersvloot is er, uh, is er niet meer. Uh, natuurlijk. Nee, zegt Pim Visser van Visnet met een D. Gele gieken gaan op en neer de vis wordt aan de kade... Gebracht. Eerder teruggekomen dan verwacht? Jazeker, ja. Zeker, ja. We hebben... In ieder geval deze tijd proberen we soms wat eerder aan de markt te zijn voor de prijs. De Tonkmenprijs is uh, eigenlijk altijd met oude jaar, nieuw jaar, eerste week nieuw jaar, iets wat hoger. Dus ja. uh, die proberen we mee te pikken. Dit is Martin Bakker. Hij is van de, onder andere de? De Helder 22. Ah, de 22 brengt. Aan boord nu? Wat zat er? Uh, school? Hij heeft ongeveer 4000 kilo tong. En uh, 100 kisten andere vis, dus zeg maar 4 ton uh, school. Bij Ik zei het vanochtend al, ik ben vaak naar vissers gereden in Scheveningen. In IJmuiden. Boos waren ze op Brussel. Kun je dan nu zeggen, het heeft gewerkt, toch? Ja, boos op Brussel. Ja, het is een gegeven. Wij, wij leven er al, al jaren mee, dus wij weten niet beter eigenlijk dat de, uh, de regelingen uit Brussel komen. Alleen de grote vissers zijn gebleven? Hoor je de boeren ook vaak zeggen, hè? onder andere de grote boeren zijn gebleven, de kleintjes moesten stoppen. Nou, ik denk niet dat het helemaal zo is. Het, het heeft ook te maken met, uh, vooral met, uh, met je onkosten die je maakt en, uh, en natuurlijk... Uh, uh, zoals het nu is gegaan, de, dit jaar hebben we gevist met olie van, uh, van over de 60 cent. Het hele jaar door. En dan kun je zien dat, uh, dat, we, dat het heel noodzakelijk is dat je met die puls vist. Vooral op ton. Want uh, dan hebben we een brandstofbesparing van, uh, van 50 procent is dat gerealiseerd. Dus dat is ga je eigenlijk gewoon een noodzaak geworden. Moderne technieken, onder andere dus elektrisch vissen... waardoor uh, je niet meer met zo'n sleepnet over de bodem gaat. Vonden de milieu mensen ook niet zo'n goed idee, Brussel ook niet. Het scheelt heel veel in brandstof. Achter ons staan de dames, onder andere, met grote schorten voor. sorteren de vis. Witte kratten, vol met ijs. En een geoefende hand die ziet welke maat het is... Nee, deze, deze vis wordt uh, niet op maat gesorteerd. Ook dat niet. Nee, nee. Ik heb er echt geen verstand van, dat blijkt ja. alweer weer meteen. Ja. Maar is het goed, de kwaliteit? Uh, wat vind jij, uh, Marcel? Is die kwaliteit goed? Prima. Prima. Ja. Handen door het ijs, de muts op het hoofd. En achter ons legt nog een kotter aan in Den Helder. Visindustrie, Meino Rimmers praat met vissers vanochtend. Visindustrie die wel gezond aan het worden, lijkt. Van de vis door naar het vlees en vleesproducten, want die zijn peperduur in Noorwegen. Zo duur zelfs dat veel Nooren hun vleeswaren over de grens, bijvoorbeeld in Zweden halen. De talloze warenhuizen in het Zweedse grensgebied verdienen goed aan de Nooren. En het wordt nog beter voor Zweden, want de Noorse regering wil de accijns op vlees verhogen en worden wordt het dus nog duurder. Wij gaan naar correspondent Dirk Evers. Dirk, vertel eens hoe duur is vlees op dit moment in Noorwegen? Wat kost een uh, biefstukje? Ja, een uh, biefstukje kost ongeveer, als je 400 gram uh, koopt... dan betaal je een uh, acht, negental uh, euro. En in Zweden betaal je daar de helft voor hetzelfde met uh, gehakt. Dat is dubbel zo duur in Noorwegen... Uh, 4,5 euro betaal je in uh, Noorwegen en in Zweden maar de helft een kilo kip uh, aan de Zweedse kant, ongeveer 15 euro. In Zweden bijna de helft. Een liter melk in Noorwegen, 1,80 euro. En uh, in Zweden dus de helft. Dus aan heel die grens met uh, Zweden zijn vooral op drie plaatsen enorme shoppingcentra ontstaan waar de nogen naartoe stromen. En waar ze dus massaal winkelwaren inslaan. Vooral dus voeding, vlees, eh, maar ook zuivelproducten, tabak, groenten en drank. Ja, en Dirk, is het echt een accijnskwestie? Is het daarom zo duur? Uh, ja en nee. Noorwegen is een uh, duur land voor wie er al ooit geweest is. Het is vooral een rijk land. Er is geen financiële crisis. Men komt uh, ja, handen tekort. De aardolie heeft. Uh, de economie aangezwengeld. En ook de lonen de hoogte ingestuurd. En Noorwegen is nu niet bij de Europese Unie. En ze doen dus ook niet mee aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid van Brussel. En de Noren proberen hun eigen landbouwproducten af te schermen van de Europese Unie. Maar ja. Noorweg ligt nogal noordelijk. Uh, ze hebben lange vorsten, korte zomers. En er is weinig grond om uh, producten op te verbouwen. Dus ze produceren in moeilijke omstandigheden. En dat maakt hun eigen producten duur. En tegelijkertijd hebben ze hoge tolmuren voor Europese producten opgebouwd. Hmm. En als dat vlees al zo duur is en de Noorse dus inkopen doen in Zweden... waarom wil de Noorse regering dan die accijnsen uh, daar nog eens op verhogen? Het heeft allemaal met dat succesverhaal van de Noorse olie te maken. Uh, in Noorwegen zijn de afgelopen 14 jaar de uh, lonen in de, in de industrie in het algemeen in, uh, bijna 60% gestegen. Ook in de voedingsverwerkende industrie. Maar de prijs op vlees is slechts 4% gestegen. Dus de boeren. Die moeten te veel betalen aan eh, mensen die in de landbouw eh, werken. Steeds meer mensen verlaten de landbouw. Eh, de Noorse kroonprins Hokon bijvoorbeeld heeft ook een eigen veestapel gehad. Die heeft die van de hand gedaan, want het was te uh, arbeidsintensief. En ja, hij kreeg er steeds minder voor voor zijn vlees. Dus nu heeft de Noorse regering beslist um, om. De prijzen op, uh, ja, op voeding te verhogen, omdat zijn ze te verhogen. In de regering zit de Boerenpartij Centrum. En daar zijn harde onderhandelingen geweest met de Sociaaldemocraten van Jens Stoltenberg. En er is dus beslist om het eigen vlees duurder te maken. De boeren krijgen dan meer voor hun vlees, zodat ze kunnen overleven. Maar tegelijkertijd gaan dus vooral de toltarieven aan de uh, Noors-Zweedse grens nog eens extra de hoogte in. Dus ook Nederlandse kaarten zullen dan duurder worden. Nou, Moeten we het er maar mee doen, hè? Daar in Noorwegen, correspondent Dirk Evers, dankjewel. dankjewel. Met de nieuwe Nevit Trendline HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nevit Trendline. De nieuwe generatie kwaliteitsketels. De trend in compact en energiezuinig verwarmen. Voor meer informatie ga naar nevit.nl of je nefit dealer. Nevit houdt Nederland warm.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 Radio 1, het NOS-journaal. Nederlanders korten niet op eten en drinken... en VS veroordeelt toespraak Assad. Goedemorgen, half acht geweest, ik ben door Almegens. Het mag dan crisis zijn, we weigeren te bezuinigen op eten en drinken. Het Food Service Instituut heeft dat onderzocht. Vorig jaar gaf er bijna hetzelfde aan uit als in 2011. Supermarkten zagen hun omzet zelfs stijgen, zegt een van de onderzoekers. Dat is al langer zo, in al die vier jaar van crisis... Uh, gaan mensen massaal daar naartoe omdat het uiteten thuis eigenlijk een hoofdtrend is. Uh, thuis gezellig en lekker maken. En daar is de supermarkt blijkbaar het meest geschikt voor als aankoopkanaal. In speciaalzaken op de markt en in de horeca werd wel minder uitgegeven. Alleen horecazaken die hun prijzen hebben verlaagd en gratis wifi en kranten aanbieden wisten hun omzet te verhogen. In een huis in Hellendoorn is vannacht een vrouw om het leven gebracht. De politie vond de vrouw na een melding van een inbraak... bij een juwelier aan de Smitstraat in het dorp. Tijdens het onderzoek kreeg de politie een signalement van de mogelijke dader. En dan horen we de politie over Hellendoorn. Uh, volgens krijgt ze toch een, uh, een melding uh, in de omgeving van de Bloeven. En uh, daar treffen ze dus een man met het uh, signalement... die ook aan de Smitstraat was uh, gezien... En uh, toen ze na de onderzoek instelden, troffen ze in een woning aan de bloeven een vrouw leefloos aan. En zei, ja, wij vermoeden dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. En hebben daarop deze man aangehouden. De Syrische president Assad is losgeraakt van de werkelijkheid. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. In reactie op de toespraak van Assad gisteren. In die toespraak toonde Assad zich nog altijd strijdlustig. Zei hij dat hij alleen wil onderhandelen met Syriërs die vreedzaam oppositie hebben gevoerd. Volgens de Amerikanen heeft Assad nu iedere legitimiteit verloren. Ook vanuit Brussel is kritisch op de toespraak gereageerd. EU-buitenlandchef Ashton zei opnieuw dat de Syrische president moet aftreden. Bij een brand vannacht in Maastricht zijn twee jonge kinderen omgekomen. De brand brak uit in een rijtjeshuis in de wijk Wiek in de binnenstad. De brandweer was er snel bij. In de woning waren een vrouw en twee kinderen aanwezig. Die mevrouw heeft zichzelf een veiligheid kunnen brengen. Uh, de twee kinderen die zijn door de brandweer van de bovenverdieping naar beneden gehaald. Helaas, echter toen de uh, collega's kwamen met de kinderen bleken deze reeds overleden te zijn. De vrouw is de moeder van de twee kinderen. Zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand in Maastricht is ontstaan is niet duidelijk. Een oud-medewerker van het Argentijnse landbouwinstituut Inta... wil getuigen in een eventuele strafzaak tegen Jorge Zorgueta. De man zei in Caro Brandpunt dat hij getuige was... van systematische zuiveringen op het instituut. De vader van prinses Maxima was als staatssecretaris en minister... verantwoordelijk voor Inta tijdens de junta in Argentinië. Zorgueta heeft altijd ontkend dat hij iets wist van verdwijningen. Afgelopen week deden overlevende en nabestaanden van slachtoffers... aangifte tegen Zorgueta. Een onderzoeksrechter bekijkt nu of er een rechtszaak komt. Een bus met daarin 26 Nederlanders is gisteravond gekanteld op een snelweg in Engeland tussen Londen en Southampton. Acht mensen moesten naar het ziekenhuis. Niemand raakte zwaar gewond. Uh, we've had eight now taken to hospital, seven with minor injuries, one um, slightly more serious, broken fractured at time. De bus van een touringcarbedrijf uit Ede was op weg naar Southampton. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. De Britse prins Charles voelt zich erg oud nu zijn eerste kleinkind op komst is. Dat zei hij gisteren in een interview op de Britse televisie. De prins maakt zich, nu hij opa wordt, erg druk over de manier... waarop de huidige generatie de wereld doorgeeft aan hun kinderen. Daarmee doelde hij vooral op schade aan het milieu en klimaatverandering. ik wil niet by mijn future grandchild. waarom niet je iets doet? Dus is nu dat er een grandchild obviously it maakt het even meer obvious. You know. We moeten proberen om de volgende generatie geen gifbeker na te laten, zei Charles gisteren in dat interview. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vochtige en vrij zachte lucht wordt net als de afgelopen dagen vanuit het westen aangevoerd. Konden we gisteren op verschillende plaatsen in het land nog profiteren van zonnige perioden. Vandaag verloopt naar verwachting de hele dag grijs. Het is vanochtend bewolkt en nevelig of mistig. Lokaal kan een klein beetje motregen vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vanmiddag trekt de nevel op, maar blijft er veel bewolking aanwezig en ook de kans op wat motregen blijft bestaan. De temperatuur stijgt naar 9 of 10 graden bij een zwakke en vanmiddag matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wordt de bewolking in de noordelijke helft van het land wat dikker en neemt daar de kans op wat neerslag toe. De temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 6 graden. Morgen verschilt het weerbeeld weinig met dat van vandaag, dus grijs met soms wat motregen. Wel is het met middagtemperaturen van 7 tot 9 graden iets minder zacht. Tot het eind van de week blijft de kou op afstand... met veel bewolking en af en toe wat regen. Vanaf vrijdag worden de winterliefhebbers weer bediend. AMB Verkeersinformatie. In totaal staat er 80 kilometer file en daarmee is het een normaal begin van de ochtendspit. Wat opvalt is een lange file op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen de afrit Budel en de afrit Valkenswaard, 9 kilometer. Een ongeluk op de A8, Zaandam richting Amsterdam. veroorzaakt vertraging tussen Westzaan en knooppunt Koenplein, 3 kilometer. De rechterrijst is ook eens dicht. Een kapotte auto op de A9, ook maar richting Amstelveen... voor knooppunt Velzen, 4 kilometer. En dan ook nog een lange file op de A50, Arnhem richting Os... tussen Renkum en het knooppunt Ewijk, 9 kilometer... Een gesprongen waterleiding veroorzaakt nog steeds vertraging op de N275, neder werd Blerik. Tussen Panningen en Maasbremoe moet het verkeer eventjes om en om over dezelfde weghelft in verband met een verzakking daar. En dan is er ook nog vertraging op het spoor, want tussen Haarlem en Voorhout rijden na een aanrijding geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur en reizigers tussen Haarlem en Leiden centraal kunnen omreizen via Schiphol. Stel u opent een vergadering met Duitse partnerbedrijven.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 De Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, toonbeeld van ondernemingszin en rijkdom. Klopt dit beeld wel? Hoe groot was het succes van de VOC echt? En hoe kijkt Indonesië naar Jan Pieter Zoonkoen, de grote man achter de onderneming? Een inkijkje in handel en moraal van de Gouden Eeuw. Morgenavond vijf voor half 9, Nederland 2. Het beste voornemen van 2013? Vaker vakantie!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 Bijna tien over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Tom van Hek is terug van vakantie. Straks het sportgesprek met hem. Sport en nieuws volgt u natuurlijk op NOS.nl. Wij gaan eerst even naar het Mauritshuis in Den Haag. Uh, nou, eigenlijk gaan we daarbuiten. Blijft u maar luisteren. Het gesloten, namelijk vanwege een verbouwing. Een deel van de collectie, waaronder het meisje met de paal van Vermeer, is wel te zien. Dan moet u wel een stukje reizen naar het buitenland. Het Mauritshuis is ontoer het afgelopen half jaar waren een paar belangrijke stukken te zien in Japan, in Tokio en in Kobe. Directeur Emily Koordenker van het Huis. goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is dat bevallen in Japan? Kwamen er veel mensen op af? Uitstekend gegaan. Ik heb vanochtend via de mail net het officiële aantal uh, ontvangen. Wij hebben meer dan 1.180.000 bezoekers mogen ontvangen naar ja. de tentoonstelling. En Is dat zo'n beetje wat u had verwacht of overtreft het? Alle dat overtreft het wel, ja. ja. Het was uh, een bijzonder succes. We dachten dat het goed zou gaan, maar uh, dit was nog veel beter dan we hadden gehoopt. Ja. En met al dat enthousiasme is alles heel gebleven? Alles is heel gebleven, goed gebleven. Wij zitten natuurlijk bovenop. Als je uh, zulke belangrijke kunstwerken naar het buitenland stuurt... dan moet je zorgen dat je ongelooflijk goede contacten en contracten hebt afgesloten. En dat hebben we ook, daar hebben we ook voor gezorgd. Ja. En wat gaat er nu gebeuren? Uh, hierna reizen een gedeelte van deze schilderijen door naar Amerika. Het waren 48 schilderijen in Japan. Mm -hmm. En nu gaan 35 Hollandse schilderijen eerst naar San Francisco, dan Atlanta. En het tournee in Amerika sluit af bij de Frick Collection met 15 schilderijen. Kijk eens aan. En wat is er allemaal te zien dan in San Francisco en Atlanta? Nou, het meisje met de parel staat natuurlijk voorop. Maar wat ook belangrijk is, is dat wij een hele mooie selectie hebben gemaakt. Wij sturen zelden zoveel schilderijen op reis. Dit is alleen bij uitzondering, omdat het museum nu gerenoveerd en verbouwd wordt. Mm -hmm. Uh, maar wij dachten, nou, dit is onze kans om te laten zien hoe fantastisch goed deze collectie is. Dus daar hangen ook Rembrandts, uh, twee belangrijke stukken van Jan Steen, Ruistel. Nou, ga zo maar door de top van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Ja, wat, wat kunnen ze straks in de Verenigde Staten zien? Noemt u een paar highlights... Uh, nou ja, het meisje met de parel, ja, uh, Rembrandt, uh, portret van een oude man, uh, zelfportret, uh, uh, Jacob van Ruistaals prachtig haarlempje, zoals dat genoemd werd in de tijd, uh, Jan Steen, zo zingen de oude, zo piepen de jongen, het oester -eetstertje. nou, dat is een, een voorbeeld. En verwacht u daar net zo'n belangstelling in, hè? Ja. Wij wachten daar ook grote belangstelling. Het is niet zo dat ze zulke enorme blockbusters hebben, zoals in Japan. Maar we denken, we zien nu al in de kranten dus grote opwindingen al in de New York Times geweest over deze tentoonstelling. Dus ik denk dat het daar ook een fenomenaal succes zal worden. En staan ze verder ook bij u in de rij? Want ze merken nu dat die schilderijen van u de wereld overgaan. Zijn er meer musea die ze graag willen hebben? Ja, absoluut. Uh, toen wij het bekend hebben gemaakt dat wij gingen verbouwen, kreeg ik zo ongeveer eens per week een bruikleenaanvraag, met name voor het Meisje met de Parel, wat toch wel een superster is geworden. Um, wij gaan daar uiterst selectief mee om. Het is ook nog wat in Nederland te zien, hè? want ik ben bij het gemeentemuseum geweest waar een deel van uw collectie ook te zien is. Dus Nederland Absoluut. is niet helemaal uh, verstoken, toch? Het is, dat is een heel goed punt. Het is heel belangrijk dat wij ook zichtbaar zijn in Nederland. Wij hebben meer dan honderd schilderijen in het gemeentemuseum en we hebben daar ook hele positieve reacties op gehad. Want je kan die schilderij op een hele andere manier zien in die grote zalen. Maar we hebben ook groepen schilderijen gestuurd aan acht verschillende musea in Nederland en België. Kijk eens aan. Omdat we natuurlijk die collectie met iedereen willen delen. Ja, dat begrijp nou, ik. Raad de mensen aan om het maar eens op de website te kijken van het Mauritshuis. Heel dan... goed, dank u wel. denken, dank u. Tom van dek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, gelijk maar over NK Sprint, want dat toernooi hebben we net achter ons. Um... Wat was voor een toernooi? Ja, wat wat was het niveau? Nou, het was in ieder geval een heel spannend toernooi. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Maar je kan wel stellen dat ook in internationaal perspectief gezien... hoewel het wat lastig is om deze tijden op de niet al te snelle baan te vergelijken... maar je kon bij de mannen wel zien, daar wordt echt heel hard gereden door heel veel mensen. En zo kon het bijvoorbeeld zijn dat Ronald Mulder, die nog eerste stond na drie afstanden... uiteindelijk niet eens een WK-ticket haalde. Drie echte sprinters. En Stefan Groters noemen we natuurlijk maar even zijn zesde titel. En dan ook nog wereldkampioen, zal je denken. Dus geen verrassing. Maar toch wel. Want hij heeft een moeilijk voorseizoen gehad. Dus hij behoorde niet tot de echt grote favorieten. Michel Mulder, Otter Speer, Dat zijn echt, echt klassieke sprinters. En Mark Tuitert is dan misschien iemand die van de middenafstanden komt. Maar wel heel erg goede duizend meters reen. Als vierde ook mee mocht. Maar dat was echt spannend tot de laatste meter. Dat was het bij de vrouwen overigens ook. Margit Leenstra werd daar kampioen. Maar daarvan kan je toch zeggen. Is dat nou een echte sprinter? Daar kan je een dagje over vullen met elkaar. Want zij komt echt van de middenafstanden. 1500 meter, 1000 meter. En het is hartstikke knap en mooi. Maar het zou toch eigenlijk mooier geweest zijn als een echte klassieke sprinter als Margot Boer bijvoorbeeld gewonnen had. Niet dat we het gaan niet gunnen hoor, laat dat helder zijn. Maar het geeft een beetje aan dat het bij het vrouwensprinten toch iets minder internationaal meedoet dan bij het mannensprinten. Spannend was het zeker, maar het mannenniveau lag uh, beduidend hoger dan het vrouwenniveau dit weekend. Oké, okay, nou dan maar naar uh, ook een aardig niveau. Bij het voetbal ja. de ballon door <laughs> wordt uitgereikt. Um, ja. Wie zijn de favorieten? Ja, er zijn drie kandidaten. Er wordt oneindig veel over geschreven. je kan niks openslaan. Messi, eh, Iniesta en Ronaldo... en dat zijn alle drie natuurlijk hele goede voetballers... en mag je ze wel vergelijken, zeggen allerlei mensen. De grote vraag is, Messi heeft dat nu drie keer op rij gewonnen... en als je bij andere namen kijkt, drie keer is het nog altijd mooi... ik kan het niet nalaten om de heren Van Basten en Kruijf... daar toch ook nog even bij te noemen... en Platini, dat zijn toch echt grote namen uit het verleden. Maar nu gaat hij hem voor de vierde keer op rij winnen... 91 doelpunten afgelopen jaar, je zou eigenlijk zeggen... het kan niet mis, maar ja, er zit altijd een soort iets van, uh, ja, noem het maar langzaam uh, gewenning van iedereen... en dan moet iedereen stemmen. Bondscoaches, aanvoerders van nationale ploegen... en een klein legertje journalisten... gaan die dan toch niet een keer voor een ander? Dat is eigenlijk mm. volgens mij de spannende vraag vanavond. Want eigenlijk moet Messi gewoon voor de vierde keer die, die bal krijgen... en voor Iniesta en Ronaldo hartstikke mooi om weer op dat podium te mogen staan. Maar ik ga er toch echt vanuit dat Messi die gouden bal krijgt... als je 91 doelpunten maakt in dit jaar... Er staat zelfs in één Hollandse ochtendkrant vanochtend met welke lichaamsdelen ze alle 91 gescoord zijn. Dat kun je allemaal nakijken. Kortom, uh, nee, het moet wat mij betreft gewoon de avond toch weer van Lionel Messi worden. Daar ja. kunnen we niet omheen, wat mij betreft. Ik ga even op zoek naar dat verhaal. Tom, dank je wel hoor. Joe. Gouden bal. Nederlandse militairen vertrekken vandaag naar Turkije. Eindbestemming de grens met Syrië. Taak het beschermen van het Turkse luchtruim. Hoort u zo meer over? Naar de verkeersinformatie bij de AWB. Tamara Bruggemans. We zitten inmiddels op 111 kilometer file en uh, daarmee lopen we eigenlijk aardig op schema. Een opvallend lange file staat er in ieder geval op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 12 kilometer. En de dagelijkse file op de A7 is ook weer terug. Hoorn richting Zaandam, voorknopend Zaandam 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vlakbij de Indiaanse hoofdstad Nieuw Delhi zijn vier politieagenten geschorst... omdat ze niet goed zijn omgesprongen met een nieuwe verkrachtingszaak. Afgelopen zaterdag werd het lichaam van een vrouw gevonden. Zij is het nieuwste slachtoffer van groepsverkrachting in India. Op dit moment staat het debat over geweld tegen vrouwen hemel op scherp in India. Het debat verbreedt zich langzaam naar een discussie... over de hele verhouding tussen man en vrouw in het land... merkt correspondent Lucas Waagmeester. Jantar Mantar, weet je, het Mali-veld van India. Dit is ook demonstreren hier. Een klein groepje mannen en vrouwen dat rond een vuurtje mantra's zitten zingen, te bidden. Ze gaan 24 uur per dag door, non-stop. De poging om de boosheid van de afgelopen weken niet te laten verstommen in een paar strengere wetten. Deze mensen willen echt een cultuuromslag. En blijvende aandacht. Ik denk dat we de border. Ik we We momentum ben even gaan zitten met drie jonge vrouwen. voor wie deze protesten natuurlijk ontzettend belangrijk zijn. Zij voelen in ieder geval de plotselinge ruimte voor het debat, een gesprek. Mensen die van hun leven het woord verkrachting nog niet in de mond hebben durven nemen. Zijn er nu vurig over in debat. So far is that rape is considered to be a taboo topic. Anything to do with sex or any kind of women's rights is seen as a taboo but with this case what's happened is that rape has everyday word ik praat sinds deze week zelfs met een tuktuk -tuk chauffeur over verkrachtingen mevrouw wat denkt u ervan we wisselen mening uit i hear auto wala's talking about rape they're discussing the case with me and they ask me what do you think or you know i asked them what do they think and and that kind of an acceptance is happening right now deze vrouwen zijn zo hoopvol omdat het debat inmiddels over zoveel meer gaat hè. het gaat over de hele verhouding tussen man en vrouw in India, die van geen kant klopt, zeggen ze. The essential problem is patriarchy is so deep entrenched in our system that if a woman raising her voice is seen as an opposition to patriarchy, it's it's a threat Man staat zo volledig centraal in deze samenleving als een vrouw iets wil, wordt dat gezien als een bedreiging. Maar voor ons hoeft niet ineens alles om de vrouw te draaien, zegt ze. Daar vragen we niet om. Wij willen gewoon gelijkheid, dezelfde rechten. It's ironic because um, the opposite of patriarchy is seen as matriarchy. Mm. Well, let's face it, the opposite of patriarchy is not matriarchy. It's equality. Mm. You know? we vragen just asking for our rights. liggen op de grond onder een dikke laag dekens. De Eerste dag van hun hongerstaking twee weken geleden, toen eisten ze nog de doodstraf voor de daders van verkrachting. En inmiddels gaat hun actie in deze hele protestbeweging over veel, veel meer dan dat alleen. Vanochtend zijn de vijf verdachten van de eerdere groepsverkrachting... van die 23-jarige student voor de rechter verschenen. We praten daar later in de uitzending nog even over met Lucas. Gaan we naar Mayno Remmers, die is vanochtend in Den Helder... heeft het over vis en visvangst. Uh, Mayno, onze indruk is dat uh, ja, de hele vissector wat gezonder wordt... maar wel veel kleiner, hè? Ja, een deel is in de offshore gegaan in Den Helder. Letterlijk, de kaad is gehalveerd. Een deel van de visafslag wordt nu geheid, wordt verbouwd. En ja, ook voor de offshore, voor de boorrijlanden. Ja, wij hebben... De vloot is gehalveerd. Dus de hoeveelheid vis is gehalveerd. Dus er zijn vissers die nu boodschappenjongen zijn... Er zijn vissers die. Het maar eens even zo te ja, zeggen. Er zijn vissers die werken, werken, in de, werken in de offshore. Bevoorrading van booreilanden, noem het maar op. Ja, booreilanden, productieplatforms, aardgas. Dat, daar, werken, daar werken die mensen nu in. Ja. En de rest werkt gewoon hier nu. Ja, aan het onderhoud van de schepen, aan de visserij. Ja, want de Hendrik Petronella heeft een klein probleempje. Nou ja, is iets stuk gegaan hè? Ja, dat hoort ook bij. Ja? Slijtage. Wat is er nou stuk eigenlijk dan? Het is een slijblok van de slij zodat de slij onbeschadigd blijft en niet de stuk gaat. Ah, dat dat schuurt over de bodem. Ja, klopt. Het zit aan het net? Nou, ja, nee, dat... het, zit, het zit ervoor. Ah. Tegenwoordig gaat het elektrisch, hè? Ja. Het is uh, een puls. Een, een, een pulsje, zoals je ook bij de fysiotherapeut hebt. Daarmee uh, wordt de vis uit de bodem gestimuleerd. Hij krult daardoor op en komt daardoor in het net. Ja, ik hoor het van Pim Visser van Visnet. Hij is de directeur hier van de, de visafslag. Waar nu drie kotters zijn aangekomen vanochtend. School is er heel veel binnengebracht. Maar ook inktvis tegenwoordig. En Martin Bakker heeft zelf ook uh, een paar van die schepen hier. Um, kan je nou zeggen, ja, het gaat beter met de visserij? Nou, ik denk dat uh, het, de visbestanden gaat, gaat zeker beter. En, uh, en de, de vangst is ook, uh, ook gewoon niet slecht. is gewoon goed. Maar uh, ja, wat, wat, wat heel veel meespeelt is natuurlijk uh, de onkosten die je maakt. De brandstofprijzen. daar hebben we het eigenlijk de hele ochtend hier over. Het draait om de brandstof. Ja, het maakt uh, altijd uit natuurlijk Wat, hoeveel kosten maak je om, uh, om die vis uit zee te halen. Maar die, die, die vis is er, zonder meer. Ja, daar ligt het niet aan. Die is ook beter geworden, die visstand? Ja, die is een stukken beter. Vorig jaar afgelopen. Betere kwaliteit? Ook, ja. Die Pulsvisserij is natuurlijk ook een uh, visserij met, uh, met weinig uh, discards, noemen we dat. Hè? Dus uh, weinig bijvangst. Dat is natuurlijk ook een mooi gegeven. Want daar ging het afgelopen week ook over, over die bijvangst. Hè? Dat je eigenlijk ongewenst toch ook dingetjes in je net krijgt die je niet wil. Ja, de, de, de visserij die onze vissers hebben is een zogenaamde gemeende visserij. En het net gaat over de bodem. Je kan niet kijken wat erin komt. Dus er komt allerlei soorten vis komen erin. En klein en groot. Ja, en de techniek wordt steeds beter om in je net te krijgen wat je erin wil hebben. Ja, en daar, daar zetten we ook als visserijsector heel erg op in, op selectiviteit van netten. Er wordt door vissers heel actief in geïnnoveerd. Maar dat is een proces wat gewoon veel tijd kost en wat heel veel moeite kost... maar waar stappen voorwaarts in gezet worden. Kan je zeggen dat die regeldruk, de wetten, de, de visquota... ook heeft gezorgd voor innovatieve vissers? Nieuwe vindingen? Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Uiteindelijk wel. Maar uiteindelijk is het ook de economie die ons dwingt, natuurlijk om andere wegen in te slaan. Dat is duidelijk. En soms moet je gewoon weer even de tang en de slijptol pakken. om het weer een beetje aan elkaar te maken en weer te repareren. Want ja, het is de zee hè. Die neemt en geeft en zo. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De kans bestaat dat de omstreden neuroloog Ernst Janssen-Steur de afgelopen twee jaar in meer Duitse ziekenhuizen heeft gewerkt. Dat zegt de directeur van het ziekenhuis in Helbron, die Janssen-Steur inhuurde. En hij zegt het in de Telegraaf. Hij weet dat de neuroloog via meerdere bemiddelingsbureaus aan het werk probeerde te komen. Volgens het Algemeen Dagblad groeit de vrees dat Janssen-Steur nu weer in de anonimiteit verdwijnt. Eerder gingen er al geruchten dat hij in Polen werkte. Zuid-Limburg houdt van wielrennen. En wielrennen houdt van Zuid-Limburg. Toch nemen de klachten toe, worden de Volkskrant in het gehucht. Uh Ubasberg komen tussen mei en september meer dan twee wedstrijden per weekend langs. En dat vinden sommige inwoners toch wat te veel. Vooral de toertochten voor amateurs leiden tot logistieke chaos. En tuinen vol weggeworpen bidons en etensresten. Bij de gemeenteraad zijn zoveel officiële krachten ingediend. dat de burgemeester voor volgende week een klachtenavond organiseert. Mm. Prins Charles dan, die begint zich uh, oud te voelen. nu zijn eerste kleinkind op komst is. Dat zei hij in een interview met de Britse televisiezender ITV. Het grootvaderschap maakt Charles naar eigen zeggen nog meer bewust van de zorgen om de aarde. What is what they've gone on for years about the importance of thinking you know, about the long term in relation to you know, environmental damage, the climate change, everything else, because mm. we don't really, in a sensible world, want to hand on an increasingly dysfunctional world to our grandchildren. Voor wat het waard is, denk ik al jaren na over de lange termijn met betrekking tot klimaatverandering. We kunnen, als we een beetje verstandig zijn, geen slecht functionerende wereld overdragen aan onze kleinkinderen. Charles wil later niet dat zijn kleinkind vraagt waarom hij niets heeft gedaan aan de klimaatverandering. Oud-officier van Justitie, Henk Market schots uit Haren... dient een klacht in tegen de korpschef van de politie... hoofdofficier van Justitie en de burgemeester. Omdat die in zijn ogen hopeloos hebben gefaald... bij de facebook rellen in zijn woonplaats. In een brief aan het Harenner Weekblad zegt Markert-Schots... dat de driehoek zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim... en zeer laakbare nalatigheid. Volgens de vroegere officier van justitie hebben de autoriteiten de inwoners van Haren in de steek gelaten. Hij vindt dat ze onvoldoende waren voorbereid. Vooraf waren er volgens Marketscholtz signalen dat het flink uit de hand zou lopen. In aanvolging van Rafael en Sylvie van der Vaart gaan nu ook voetballer Khalid Boularoes en zijn vrouw Sabia scheiden. En Sabia kennen we als de BFF, best friend forever van Sylvie. Sinds het uit de hand gelopen feestje met de Oude Nieuw... zijn zij geen moment van Sylvie's zijde weken. In beeld. Boulevardblad, dat ook al de primeur van de scheiding van de Van Vaartjes had... zegt nu ook Sabia dat ze gaat scheiden. Het klopt, ons huwelijk bestaat niet meer. Khalid en ik pasten op den duur niet meer bij elkaar. Tijdens het Europees kampioenschap van 2008 kreeg Sabia een miskraam. ons elftal speelde daarom toen met rouwbanden. tijdens de kwartfinale tegen Rusland. U vindt het in beeld. Na acht uur nog een rel in Duitsland. Namelijk de luchthaven van Berlijn. Die zou al open moeten zijn, maar het moet misschien wel 2015. Twee dingen in de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning. 59 nieuwe Kamerleden hebben hun weg gevonden naar het Binnenhof. Ik zweer of beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Elke maandag, deze maand, in twee dingen een nieuw Kamerlid. Dames en heren, graag uw gewaardeerde attentie voor de heer Van Menen. Twee dingen. Live vanuit de werkkamer van D66-Kamerlid Paul van Menen. Voorzitter. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Vanavond in bureausport. Heeft Frank een exclusief interview in Suriname met Ronnie prunzwijk over zijn voetbaljaren. Erik begeeft zich in de wereld van het gokken op voetbalwedstrijden. Hebben we columns van tom van Peperstraat en Joep van het Dek. En gaan we de ring in met k 1 fighter Remy Bonjaski. Vanavond half acht, VARA Nederland 3, bureausport.